11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De directeur van Chemiepak in Moerdijk en drie van zijn naaste medewerkers zijn vanochtend vroeg van hun bed gelicht en aangehouden. Verslaggever Hendrik Willem Hofs.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 Bij een ongeluk op de A2 bij het Brabantse Maarhezen is een dode gevallen. Een vrachtwagen reed achterop een legertruk met militairen. De politie. Op dit moment weet ik dat er eh, in ieder geval eh, verschillende vrachtwagens en eh, motorvoertuigen bij betrokken zijn. Dat er eh, diverse gewonden zijn. En op dit moment heb ik begrepen dat er één dode valt te betreuren. Er is een trauma helikopter opgeroepen. De A2 richting Eindhoven is afgesloten. In Zuid-Korea is een festival ter promotie van hondenvlees afgelast. Dierenliefhebbers hadden massaal geprotesteerd tegen het evenement. Zuid-Koreaanse hondenfokkers wilden met een keur aan hondenvlees de consumptie promoten, maar de organisatoren konden nergens een zaal huren en werden overstelpt met woedende telefoontjes van dierenliefhebbers. In Zuid-Korea zijn zo'n 600 hondenfarms. Hondensoep is een delicatesse in het land. Maar de protesten tegen de consumptie van hondenvlees... door activisten in binnen- en buitenland nemen toe. Dan het weer nog. Van het Zuidwesten uit trekken stevige onweersbuien over het land... met kans op hagel en zware windstoten. Het wordt maximaal 26 graden aan zee tot 33 graden in het oosten. Morgen opklaringen met 19 tot 22 graden is het een stuk koeler. ANB ah, nee, Verkeersinformatie. U hoort het al in het nieuws. De A2 van Maastricht naar Eindhoven is voorlopig helemaal dicht. En dat is tussen Nederweert en de Afrit Budel. Na een ernstig ongeluk met een vrachtwagen en een lege voertuig. Er staat in de afsluiting file tussen Nederweert en de Afrit Budel. 8 kilometer. Dat verkeer wordt door de politie terugge teruggeleid op de rijbaan. Achter de afsluiting vanuit Maastricht staat file tussen Gratem en Nederweert 3 kilometer. En vanaf de afrit Nederweert wordt u omgeleid lokaal. De andere kant op staat Viede, van Eindhoven naar Maastricht... tussen de afrit Valkenswaard en de afrit Budel, 3 kilometer. Na 15 van Rotterdam naar Gorkum, bij de Noordtunnel 2 kilometer... door een gat in de weg, en op de A50 Arnhem richting Os. Voorknopend Valburg, 5 kilometer Viede... had te maken met het ongeluk van vanmorgen bij een vrachtwagen. Maar de rijbaan is vrij. Radio 1. De met Felix Meurders. Goedemorgen, volgens mijn eigen buienradar... en die is niks minder betrouwbaar dan welke andere ook... barst het onweer boven Hilversum zo'n beetje nu los. Maar wees gerust, om 12 uur is het weer voorbij. Mannen maken geschiedenis. Niet ik huldig die opvatting, maar één blik in de geschiedenisboekjes... en u weet wat ik bedoel. Maar als je er anders naar kijkt, de rol van vrouwen eruit ligt... dan kom je tot heel andere conclusies... Els Kloek deed dat. Ze startte een vrouwenlexicon van belangrijke vrouwen door de eeuwen heen. Ik praat met haar na half twaalf. Soms zijn het de mooiste plekjes van Nederland. Militaire oefenterreinen. Alhoewel we dat vaak niet weten omdat ze niet toegankelijk zijn voor het publiek. Maar met de inkrimping van het leger worden veel van die terreinen nu omgebouwd tot iets anders. Wonen, recreëren, een prikkelvrije omgeving voor autisten. Het kan van alles worden. Moet er moet wel of niet bezuinigd worden op de stoet voorlichters bij ministeries. Die kosten samen 150 miljoen euro per jaar. Daarover lopen de meningen uiteen in het Joop-debat. En ziet u graag mensen aan het werk? Surf naar gids.fm. Maar toch wil ik het eerst weer hebben over de bezuinigingen. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft namelijk iets teruggedraaid. De eigen bijdrage voor zware psychiatrische hulp wordt maximaal 275 euro per jaar... terwijl de minister eerst 590 euro wilde laten betalen. Goed nieuws voor de geestelijke gezondheidszorg, zou je denken. Maar alleen Bart is voorzitter van de GGZ Nederland. We hebben vier minuten de tijd, mevrouw Bart, om hier even op in te gaan. Dus ik zou zeggen, start de klok. Mag ik u van harte feliciteren? Ja, uh, goedemorgen. Nou, uh, feliciteren, wij hebben gezegd dat het is een stapje in de goede richting is, maar er blijft natuurlijk wel overeind staan dat de minister wel een eigen bijdrage gaat heffen op de geestelijke gezondheidszorg en niet op de rest van de gezondheidszorg. Dus wat wij steeds hebben gezegd, wij vinden dit een discriminerende maatregel voor psychische uh, zieke mensen. Uh, waarmee je ook eigenlijk als kabinet uitstraalt dat mensen die een psychische ziekte hebben kennelijk niet echt ziek zijn. Hè, de minister heeft ook gezegd uh, dat moet u dan maar met de buurvrouw gaan uitvogelen. Uh, nou ja, dat blijft recht overeind staan. Ook een eigen bijdrage van uh, 275 euro, dat is nog steeds een fors bedrag. Uh, terwijl je bij elke andere medische specialist die je nodig hebt in Nederland gewoon gratis naar binnen kunt. Minister Schippers hoopt de toeloop naar duurder hulp op deze manier te stuiten. Ze moet toch wat? Zeker moet ze wat, maar dan moet ze bereid zijn om de lasten over alle Nederlanders te verspreiden. En niet alleen over mensen met psychische ziekten. Het is niet te verteren dat als je je been breekt tijdens een voetbalwedstrijd, dat je dan geen eigen bijdrage hoeft te betalen. En dat als je chronisch psychotisch bent, dat je elk jaar opnieuw een eigen bijdrage moet betalen. Dat verschil is gewoon aan Nederland niet uit te leggen. Deze maand zei u in het NOS-journaal dat de GGZ-leden gaan weigeren die bijdrage te innen. Dat blijft zo? Ja. Uh, dat blijft zo. Wij zien geen enkele aanleiding uh, om medewerking te gaan verlenen aan een maatregel die wij discriminerend voor onze patiënten uh, vinden. En wij voeren deze week ook actie. Uh, gisteren uh, heeft de hele, de boel, uh, de hele dag uh, platgelegd in de regio Amsterdam, vandaag in de regio Utrecht. En morgen draait uh, de hele GGZ zondagsdiensten, uh, zodat we massaal kunnen gaan demonstreren in Den Haag. Uh, en daar komt ook een massale opkomst, want we zouden eerst naar het plein... Uh, maar er komen zoveel mensen uh, naar die demonstratie toe... weten we inmiddels dat we hebben moeten uitwijken naar het Malieveld. En kan de minister u toch dwingen om die eigen bijdrage te innen? Uh, daar kan zij ons niet uh, toe dwingen, nee. nee Op geen enkele kan... manier. Nee, dat zal ze moeten doen uh, door overleg met ons te plegen. Maar wij hebben als uh, GGZ-sector vanwege de loodzware bezuinigingen op uh, ook de instellingen, hè, want die korte minister ook nog eens voor 225 miljoen, uh, wij hebben alle overleg met de minister opgeschort. Uh, wij hadden steeds tegen haar gezegd. Dat wij heel erg bereid waren als GGZ-sector om door efficiënter en effectiever te werken echt forse besparingen te boeken. Wij wilden daar met haar ook graag een akkoord over sluiten. Die uitgestoken hand heeft de minister geweigerd. Zij komt nu met van bovenaf opgelegde maatregelen waar de hele sector tegen is. Ja, dan zijn we gewoon even uitgepraat. Een eigen bijdrage van maximaal 275 euro per jaar. Daar zou niks op tegen zijn als dat in de gehele gezondheidszorg het geval was. En dan hoeft hij namelijk ook niet naar 275 euro, hè? dan kan hij een heel stuk omlaag. Dus dan maak je het voor iedereen socialer en betaalbaarder en solidairder. Marleen Bart, voorzitter van GGZ Nederland hartelijk dank. Begits.n. Een camping, een zorglandgoed, en een filepaardje maar vooral veel nieuwe natuur. De afgelopen jaren is de dienst Landelijk Gebied... want die bestaat echt, de dienst Landelijk Gebied... bezig geweest om nieuwe bestemmingen te zoeken... voor 53 overtollige militaire terreinen. En die zoektocht is nu zo goed als afgerond. Jan Peels, je bent gaan kijken op een van die plekken waar... Ja, ik ben in Arnhem gaan kijken. En het gebied is weer een onderdeel van het ministerie van uh, Landbouw, voor alle duidelijkheid. En het gaat vaak om uh, grote oefenterreinen. Uh, kleine munitie, bunkers, kazernes, die vaak in uh, prachtige natuurgebieden liggen. En die uh, door het einde van de koude oorlog en het verdwijnen van de dienstplicht, ja, die zijn helemaal niet meer nodig. En ik ben dus inderdaad gaan kijken op een voormalige kazerne in Arnhem. Nieuwe natuurgebieden ontwikkelen in deze tijd van bezuinigingen. Lukt dat een beetje, denk je? Ja, dat komt omdat die plannen al veel langer bestaan. Sinds 2004 zijn ze daarmee bezig. En het idee was... Om met de verkoop van de terreinen voldoende te verdienen. Om die oude militaire gebouwen af te breken en dan de terreinen terug te geven aan de natuur. Het mocht vooral geen belastinggeld kosten. En dat is uh, gelukt. Want uh, met al met al uh, kost het 15 miljoen euro. Daarvoor heeft dat bedrag heeft de dienstlandelijk gebied die terreinen van defensie gekocht. En samen met de kosten voor het uh, sloop van die gebouwen die er stonden. En het, uh, is dat geld weer terugverdiend. Door de uh, uh, stukjes te verkopen aan allerlei particulieren. En uh, daar zijn dan wel allerlei uh, voorwaarden aan verbonden. Nou, op die kazerne in Arnhem, daar zijn de plannen al gemaakt. En de koop is een rond, maar de sloop die is nog niet begonnen. En daarom was het voor mij juist aardig om op die plek te gaan kijken... samen met Michel Ronde, projectleider van dat terrein. Een grote ketting op het hek. En het hek gaat open. Rood-witte slagboom, zoals dat natuurlijk altijd was. Oh, dat piept een beetje bij militaire terreinen. Ja, dit was inderdaad een hermetisch afgesloten terrein eh, vanaf zo'n beetje de periode Tweede Wereldoorlog tot, eh, tot een jaar of vier, vijf geleden. Het gaat weer dicht, hè? Dan ja. mogen mensen er nog steeds niet op? Nee, nee. Het terrein is uh, volledig uh, afgesloten op dit moment. Het wordt wel uh, gebruikt door een uh, aantal bedrijven en uh, wat bewoning. Dat is ook voor de vastgoedbescherming, maar in feite is het gewoon uh, nog steeds uh, helemaal op slot. We staan nu op uh, kamp Koningsweg Noord. Koningsweg Noord. Nou, als ik om me heen kijk, ja, ik zie prachtige bomen. Het is een en al natuur, maar wel ook natuurlijk die bekende gebouwen. Nummer vier hier meteen bij de poort uh, verboden toegang. Ja, ja, is, wat, wat was dit vroeger? Dit was vroeger. Dit is in de Tweede Wereldoorlog gebouwd in 1943-44 nog door de Duitsers. Dat was een onderdeel van de toen Vliegenhorstdelen. Dat was een enorme luchtvaartterrein wat hier in Arnhem-Noord heeft gelegen. En in dit gebouw hebben uh, 70 Duitse vrouwen gezeten in die periode. Loef naar Grichtenhelferienen heette dat in die tijd. En wat deden die dan? Nou, dit was een Loef naar Grichtenhelferienen lager, heette het zelfs heel mooi hier. Die dames die werkten 24 uur per dag in een uh, hier nabijgelegen enorme commandobunker van de Duitsers. Waarmee dus het, uh, het luchtruim boven West-Europa in uh, de gaten werd gehouden door de Duitsers. En dit is dus een van die vele terreinen die uh, ja, niet meer nodig zijn. Uiteindelijk nu een andere bestemming gaan krijgen. Ja. We hebben als uh, dienstlandelijk gebied hier een uh, plan opgesteld. Uh, samen met de provincie en de gemeente om aan te geven wat wil je wel en vooral ook wat wil je niet. Er is bijvoorbeeld een afgesproken dat uitsluitend in uh, deze monumentale gebouwen gewoond mag worden. Maar op de rest van het terrein, omdat het dus midden een ecologische hoofdstructuur ook ligt, uh, niet gewoond mag worden. Ja, ik ben heel benieuwd. Kunnen we eens een beetje ja. rondkijken over dit terrein? Goed. Zo, en dan in de auto vanaf het gebouw van de richt in Helferin en verder het, uh, het terrein op. Ja. Hoe groot is het eigenlijk? Het terrein is uh, ruim 16 hectare. En dat, is dat groot in vergelijking met al die 53 terreinen die er in Nederland liggen? Nou, de, de, de meeste kleinere kazernencomplexen en mobilisatiecomplexen die, uh, die we gaan herontwikkelen of herontwikkeld hebben... die zijn ongeveer in de grootte van 12 tot, uh, tot 16 hectare. Dat is een echte kazerneachtig complex. Hier staan ook ruim 40 gebouwen op. En een kleine 90.000 kuub, dus dat is uh, op zich uh, behoorlijk, uh, behoorlijk veel. Maar je ziet het in een hele mooie groene omgeving met lanen. Het ligt ook gewoon midden in de, de ecologische hoofdstructuur, dus dat, dat zie je ook gewoon om je heen. En als je goed kijkt, zie je wel iedere keer dat hele grote hek. Hè? Uh -huh. Met NATO-prikkeldraad, dus het was wel heel goed beveiligd. Nou, dit is ook gewoon een onderdeel geweest van die, uh, die Duitse vliegenhorst. Dat kun je ook hier links heel mooi zien. Uh -huh. Daar ligt nog een uh, boerderijachtig gebouw. Die Duitsers die bouwden ook een beetje in een soort camouflage techniek. Het lijkt dus een hele grote boerenschuur, maar het is een vliegtuig aangaan. Oké. Okay. En die blijft staan? En die blijft staan. Dat is ook een rijksmonument uh, van de gemeente Edestraat. Ja, want dat heb je natuurlijk ook, dat uh, vaak van dit soort objecten uiteindelijk natuurlijk ook ja, een bepaalde historie hebben. Ja. En daarmee ook belangrijk zijn om misschien te bewaren. Ja, nou we hebben ook uh, voordat we eigen echt plannen hebben ontwikkeld voor uh, sloopherontwikkeling, hebben we ook natuurlijk heel veel onderzoek gedaan. Dus niet alleen in de bodem, wat zit erin? <laughs> He, zit hier nog iets van bommen en granaten of vervuiling dat ze, Maar ook naar de cultuurhistorische waarden, van onder andere de panden. En uh, daaruit is bijvoorbeeld gebleken dat je dus niet echt alles hoeft te slopen, wat, wat niet een rijksmonument is, maar er zijn ook een aantal hele karakteristieke panden blijven staan. Die mogen we dus ook herontwikkelen. gaan we nu andere leuke deel. Even de goede sleutels zoeken. En uh, dit is de onder, voormalige onderofficiersmes. Hmm. het ruikt een beetje muf. Ja, maar ja, hier uh, zit niemand meer in, hè. dus het, uh, het is altijd dicht. Dus uh, het, het, uh, ja, het ruikt niet hier. dat is de kantine. Je kunt zien, de pensioen heeft gewoon alles ingepakt en is vertrokken. In dit gebouw dat blijft of dat gaat tegen de vlakte? In dit gebouw, dat is uh, zeker het gedeelte hier links. Uh, dat is helemaal Duits Tweede Wereldoorlog. Het is formeel geen monument, omdat de Rijksdienst voor Culturele Erfgoed zei van ja, dat is al zoveel aan verbouwd, dus het is niet echt een origineel Duits gebouw meer. Maar in de de plannen is het dus gewoon afgesproken dat deze dus blijft. En het plan van de koper staat dat die in combinatie ook met ateliers en kunstenaars is ook hier komt. Nee, nee, nee. Maar je kunt hier de grote zaal ook even zien. Dat was de, de eetzaal van 600 uh, militairen. Zo! Hier zaten Mooi ze. Z'n allen. Ja. ja, hier zaten ja. ze met z'n allen. Annelies Koningsveld, ja, u bent van het dienstlandelijk gebied... en gaat eigenlijk over al die uh, terreinen die uh, van defensie waren... waar nieuwe bestemmingen op kunnen komen. Ja. Kan daar alles zomaar? Uh, het is zo dat er uh, uh, inderdaad... Um een opdracht was om zoveel mogelijk natuur te maken maar budgetair neutraal al die kosten terugverdienen en dat betekent dat van het begin af aan ook duidelijk is geweest dat op een aantal plaatsen er ook een stukje rode ontwikkeling mogelijk gemaakt zou moeten worden. Ja, maar dan heb ik die plannen gezien. Zit er zit bijvoorbeeld ook ergens in een kaaskelder in een, in een, in een voormalige bunker. Ja. Meer, meer van dat soort voorbeelden. Nou, dat is een heel bijzonder geval. Daar hebben we er niet zo heel veel van, moet ik eerlijk zeggen. Maar u spreekt dan over het uh, terrein Stegenveld. Dat is een voormalig munitiemagazijnencomplex. Daar staan uh, zeven hele grote munitiebunkers. Die, uh, dat grondgedekte bunkers. Er staan bomen op van 50 jaar oud. En uh, die bunkers, uh, um, ja, daar kan je eigenlijk niet zoveel mee. En het slopen ervan, dat kost natuurlijk goudgeld. Toen bleek ineens dat kaas opslaan dat het een heel goed uh, in nou, initiatief was. Er is daar een initiatief van een woningbouwvereniging en een zorginstelling samen... om daar een zorgland goed van te maken... Dat wil zeggen dat in vier van die bunkers, die, die, uh, daar komen dan, uh, komt huisvesting in voor autistische jongeren. Maar ja, die hebben ook dagbesteding nodig. Dus in twee bunkers uh, is gezocht naar een activiteit. Uh, en bunkers hebben een prachtige temperatuur, die blijft altijd heel uh, constant. En dat zijn dus uitstekend geschikt voor het rijpen van kazen en worsten die ambachtelijk gemaakt worden in de buurt. En die autisten ook in die en... bunkers? Die gaan, ja, maar er wordt wel even iets verbouwd. We, die bunkers zijn heel groot. En uh, in elk van die bunkers waar huisvesting wordt gemaakt, kunnen zes appartementjes gemaakt worden. Natuurlijk wordt er dan uitgebouwd naar buiten. En die bomen gaan denk ik ook van het dak. En als u de plaatjes ziet, dan zult u met me eens zijn dat uh, je bijna jaloers zou moeten worden. Daar uh, komt dan een complex met 24 appartementjes. En... Uh, een zevende bunker, want het waren de zeven... die uh, wordt geschikt gemaakt voor de huisvesting van vleermuizen. Annelies Koningsveld van de dienst Landelijk gebied. Jan, woonruimte voor vleermuizen, huisvesting voor autistische jongeren... Uh, een ruimte die geschikt wordt gemaakt voor het rijpen van kazen en worsten. Wat <laughs> nog meer? Ja, Als je al die projecten door het hele land uh, bekijkt... Ja, dan is het vooral veel natuur, maar uh, ook een golfbaan uh, zit ertussen. Opslaggebouwen uh, natuurlijk, hè, want dat hadden ze natuurlijk heel, heel veel bij Fiets, Fietscrossbaan ben ik tegengekomen, een museum. En uh, daar in Arnhem ook hele mooie woonhuizen in voormalige zogeheten Duitse bunkerboerderijen. Nou, dat laatste, ik weet niet of je het ook even op de site hebt gezien, ja. dat zag er heel aantrekkelijk uit. Het Zeker. is voor jou zo lekker wonen? Ja, daar, he? in het nou, het lijkt mij een prachtige plek om te wonen. Dankjewel, Jan in, Pelt. Inschrijven. Verslaggever. Uh, Hoevefonik, dat is een uh, type stofzuiger of veerboot van Belgische makelij... en die maken muziek en dat doen ze niet onverdienstelijk. Noemi Wolffs, dat u begeleid door Hoover, Phonic. Hoover Phonic. En, uh, ja, Dat zijn een aantal artiesten die al jaren aan de weg timmeren. Anger never dies. Gids. Fm. Zijn er nog Wikileaks? Dat vraag ik aan internetjournalist Francisco van Joorle. Ja, dat kan je wel zeggen, Felix, dat er Wikileaks zijn. En uh, eens uit een gebied waar we eigenlijk nog niet zoveel van gehoorden... via Wikileaks, uh, China. Wat is en, aan het, hand? Het, uh, nou, Wat is aan de hand? Uh, het, er is, het is net bekend geworden... Een soort Matahari-affaire. In 2007 trad de minister van Financiën... Uh, Jin Renjing plotseling af. Eigenlijk vanwege persoonlijke redenen. En omdat het nog wel goed gaat met de Chinese economie... keek niemand daar even verder naar. Nu blijkt uit die kabels die naar boven komen... dat hij eruit is gezet. Omdat hij een affaire had met een hele mooie dame... die verdacht werd van spionage voor Taiwan. Een dame met een Australisch tas, paspoort. En die mevrouw die ging met heel veel... Uh, Chinese officials om. Dus ook met de minister van uh, Landbouw... die trouwens de dood voor door de wereld is... wegens corruptie. Met een, grote part, uh, met een belangrijke partijvoorzitter. Vanwege die meilige dus misschien, ja. Uh, ja, dus uh, dit was een, wat zij noemen een honey trap. Hè. Dit was een mevrouw die lokte die man naar zich toe... Uh, en ontfutselde hun geheimen. Ze bleek niet alleen daar gedaan, ze heeft het ook in Taiwan gedaan met een generaal. die ze al een paar jaar er eerder daarvoor gepakt had. En er blijken veel meer van dit soort gevallen te komen. Er komt er nu eentje naar boven: bijvoorbeeld van iemand, een assistent van Downing Street. een adviseur van Downing Street, op bezoek in China. Wordt versierd door een vrouw. of tenminste, hij denkt dat hij zelf die vrouw versiert. in een discotheek. neemt haar mee naar zijn hotel. Is weer een andere vrouw? Is een andere vrouw weer. Neemt haar mee naar zijn hotel. En de volgende dag is die zijn Blackberry met al zijn regeringsgeheimen kwijt. Uh, nou, zo komen er ineens, ineens via Wikileaks weer een heleboel van dit soort maatschappelijke vragen. Ik ben geen regeringsfunctionaris. Ja. Tijd voor het Joopdebat. Er is al uh, lang een lange discussie over de omvang van de overheidscommunicatie en daarover gaat het Joopdebat. Ja, want de uh, NSH-handelsblad heeft het die is, die is gewoon gaan tellen. En die is tot de conclusie gekomen dat er 608 persvoorlichters zijn op elf ministeries. Dat wil zeggen, drie communicatiemensen op elke parlementair journalist... en de kosten daarvan bedragen maar liefst 150 miljoen euro... waar je ongeveer de hele cultuurbegroting voor kunt redden. Goedemorgen, Max van Wezel, parlementair journalist voor Vrij Nederland... en presentator van het Radio 1-programma met het oog op morgen. Hallo. <laughs> het zijn er meer, Francisco. Het zijn 600 arbeidsplaatsen. En een heleboel voorlichters, zoals andere ambtenaren, in een Die zijn opgedeeld. werken fulltime. Die zijn opgedeeld. Dus uh, so. ga maar uit van uh, 1000 à 1200. Zo. So. Ben je blij? Als parlementair journalist met al die persvoorlichters. ontzettend blij. Dat dacht ik al, ja. Ja, mijn Want leven je, je kan ze bijna voornamelijk om... uit koffie drinken met uh, voorlichters, namelijk. Dus het is echt een, uh, een, een levensvervulling. Die 150 miljoen euro is, wat jou betreft, weggegooid geld dan? Nou, het zijn er wel veel te veel, denk ik. In een tijd dat de regering zegt dat er geen geld meer is voor de sociale werkplaatsen. geen geld meer is voor de, voor de kunstacademies. geen geld meer is om de bijstand uh, op peil te houden. is het wel absurd dat in Den Haag. Uh, zoveel mensen bezig zijn met iets wat politici zelf misschien ook zouden kunnen doen... namelijk uh, voorlichting geven aan journalisten. Goedemorgen Jeroen Sprengen, projectdirecteur waar, overheidscommunicatie. U zit in de mediatoren in Den Haag. U hoort het, ja. het kan met veel minder toe in deze tijd van bezuinigingen. Ja, uh, laat ik eerst zeggen dat ik heel simpel ben in opvattingen. Eén, de journalistiek moet zijn werk doen en wij moeten ons werk doen. Dat is één. De journalistiek moet allereerst de feitenis nagaan. Er zijn 600 mensen die de totale bezetting vormen van de directies communicatie. Die doen niet allemaal persvoorlichting. Daar zijn er maar 100 van. En de overige 500 doen andere werkzaamheden in de Sfeer van de communicatie. Dus de relatie tussen de journalistiek in Den Haag en eh, de voorlichters op de departementen is dus eh, ten nadele van de voorlichters op de departementen. Eh, er zijn wel heel veel mensen in de sfeer van de communicatie, maar de communicatie gaat veel breder dan het bedienen van eh, journalisten. We hebben ook heel veel publiek, heel veel gewone burgers. En die moeten geïnformeerd worden over wat de overheid doet. Via de websites bijvoorbeeld. Onder andere via de website. Via dus die 500 de... anderen zijn bezig met die websites? Nou, daar zijn er uh, misschien 100 bezig met die websites. En weer anderen zijn met publiekscommunicatie bezig. Wat is dat publiekscommunicatie zijn nou, een callcenter? Dat is, dat is gewoon bellen naar Postbus 51. En vragen van uh, hoe zit het met mijn uh, rechten in het geval van studiefinanciering. Of dat dat soort is gebruik. geen callcenter, dat zijn echt mensen die bij u uh, in dienst zijn. Nou, soms is dat getrapt. Dus hebben we alleen maar een binnencirkel en is de rest buiten gezet. De Belastingdienst heeft een hele grote, omvangrijke belastingtelefoon. Er zitten honderden ja. mensen. En die hebben natuurlijk helemaal geen contact met de media. Ja. Dus ik, ik maak er iedere keer opnieuw een bezwaar tegen. Tegen dat angstbeeld dat hier door de media wordt opgeroepen. En waarin men hart lekker volhardt. Donner heeft vorige week een brief weggestuurd, gaat, geeft aan... er zijn 600 mensen werkzaam op de departementen in de sfeer van de communicatie... waarvan 100 voor persvoorlichting. En ik zou me dus... daartoe beperken. Nou, ik heb een, uh, een, van één ministerie ooit de gegevens uh, helemaal te pakken gekregen... Wie, wie die nou in dienst hadden. Dat was het ministerie van Vroom, dat bestaat nu niet meer. Maar uh, die hadden in totaal 125 uh, mensen in dienst als voorlichter. En daar waren... Uh, behalve dingen die Jeroen Sprenger noemt... waren daar functies bij als... Uh, de afdeling maatschappelijke antenne... de afdeling strategisch draagvlak... de afdeling... <lacht> en ja... die waren allemaal bezig om minister Kramer... te adviseren over... dit is er in de pers over je verschenen... en zo zou je het moeten aanpakken. En, ja De pech voor het ministerie van Vrom was dat uiteindelijk... minister Kramer zo bang als een vogeltje was... als er een journalist om de hoek kwam. Dus dat het toch allemaal voor niks was. Maar dat dus gigantisch veel mensen die taken uitoefenden... waarvan ik dacht van waarom zijn er twintig mensen... voor ja, maar maatschappelijke antenne Max, nodig? Je stelt het hier veel te uh, mooi voor. Een uh, Vrom bestaat inderdaad niet meer, dus die afdeling ook niet meer. Maar die heeft jarenlang mensen in de sfeer van de communicatie gehad... inderdaad om te kijken of er maatschappelijk draagvlak was... voor ruimtelijke ordeningsprojecten, milieuprojecten... en daarvoor voor volkshuisvestingsprojecten. En dat die raken dus de media niet. En dat is iedere keer weer de uh, misvatting. De media worden in, vanuit Den Haag bediend door honderd mensen. Dus ongeveer uh, vier of vijf per uh, minister of bewindspersoon. Nou, dat is nog steeds één op elke... Als je gelijk hebt, is het nog steeds één op elke twee parlementaire journalisten. Dat vind ik nog steeds tamelijk lu luxueus van de overheid. Nou, ook die media, uh, ook onze voorlichters bedienen anderen... dan alleen de parlementaire uh, journalisten. Daarnaast is het zo... Zoals? Uh, Welke dan? Wie dan? Nou, de hele regio. Er zitten ook mensen. We hebben familietijdschriften, eh, noem maar op. Het de medialandschap. Het de de magiet... de medialandschap is wat diverser en pluriformer dan het Haagse gebeuren. Mag ik nog één bezwaar maken tegen hoe het gaat? Vroeger was het heel gewoon dat een ministerie één voorlichter had. Ik herinner me ja. mevrouw Faber van Justitie. Dat was gewoon de voorlichter. En die belde je als journalist om 11 uur maandagochtend op. om een vraag aan de minister te stellen. En die zei dan: Nou, dat komt goed uit. Ik ga straks een broodje eten met de minister. En die kon je dan om twee uur terugbellen en dan kreeg je het antwoord. Sinds er veel meer voorlichters zijn, hoor je ook veel vaker van... Uh, we zijn nu niet bereikbaar, we zijn intern in vergadering... we moeten de ruggespraak overhouden. Dus ik vind het, het zo'n bureaucratisch gedoe geworden. Ja, Mijn stelling ik, is, één wel... voorlichter is opener dan vijf voorlichters. Ja, maar wacht. Nou, het bedienen van een bewindspersoon is gewoon vol continu. Je weet dat ik in de vakbeweging gewerkt heb, Max. Dus uh, ja, Dat betekent zeker. dat vier à vijf mensen er gewoon mee bezig zijn. En om een minister dag in dag uit te bedienen. Dat is één. Je praat over Toos Faber. Dan praten we over de tweede helft van de jaren zeventig. Sindsdien is het medialandschap ongelooflijk ingrijpend veranderd. Daar hebben jullie ook last van. En dat, dat merken wij dus ook. Het is niet meer zo dat er één journalist van één omroep een uh, voorlichter benaderd. Nee, het zijn er velen vanuit verschillende rubrieken. En dat geldt voor de kranten ook. Die hebben ook allemaal aparte rubrieken. Meneer dus zij worden veel meer ook, bevraagd dan vroeger in de jaren 70. Ja. Hoeveel ministeries uh, huren externe nog in? Extra? Uh, dat weet ik niet uh, precies. Dat zit maar in ieder geval niet? niet in de persvoorlichting. Dat zit vaak in de organisatie en de voorlichting erover van evenementen. Het bureau uh, Booy en Van Brugge is daar heel uh, groot in geworden. En, en Winkelman en Van Hesse. Als het aan mij ligt, dan worden die niet meer ingehuurd. Maar goed, ik ga daar niet over. Waar het op aankomt is dat die niet de persvoorlichting doen voor uh, is, bewindslieden. Dat, dat is niet helemaal waar. Hoor. Ik ken een aantal mensen, bijvoorbeeld de beroemde oud de redactrice Maria Henneman... die een tijd als externe krachtvoorlichter op het ministerie... Van de van Economische Zaken was... waarschijnlijk dus niet in die cijfers van de Rijksvoorlichtingsdienst zit... en echt de voorlichting deed van de minister. Ja, maar dat was voor de tijd dat wij een communicatiepool hadden. Sinds vorig jaar hebben we een communicatiepool. En ook woordvoerders, als die incidenteel ingehuurd moeten worden... omdat er een vacature is of een tijdelijk uh, leegloop... dan kan het zo zijn dat iemand uh, wordt ingehuurd via die uh, pool. Dat zal altijd zo blijven. De minister Sprenger, uh, toen we gisteren met dit gesprek bezig waren... wilden we graag iemand van de persvoorlichting uitnodigen... voor deze uitzending... Maar niemand werkte mee. Ook de FVD, die hiervoor verantwoordelijk is, liet het afweten. Evenals de voorlichtingsraad, waar alle over de persvoorlichting in zitten. Uiteindelijk hebben we u bereid gevonden. Maar hoe kan dat nou? Ja, uh, moet u luisteren. Uh, ik uh, ga over mijn eigen... Uh... Communicatie in deze. Ik heb afgelopen twee jaar gewerkt aan het reduceren van het aantal voorlichters binnen de Rijksoverheid. in het kader van het programma Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl. Ja, Daar komt die website is uh, dat inderdaad gelukt. Maar uh, uh, is door het gevolg van het teruggaan van 13 naar 11 ministeries? Nee, dan ga je, nou, dat moet nog plaatsvinden. Uh, de, oh, uh, dus, komt er komt uh, nog iets nee, bovenop. Laat ik zo zeggen, die ministeries, die, uh, dat is in aantal wel minder geworden. Maar daarmee is nog niet iedereen die binnen de communicatie werkt uh, vanuit de oorspronkelijke 13 departementen al verdwenen. Dus eh, dat zal even zijn tijd eh, hebben... dat die teruggang van 800 naar 600, waar ik zojuist over sprak... die heeft zich de afgelopen drie, vier jaar... Zou ik, zou ik toch nog één keer... Want die beantwoordt Jeroen Sprenger niet. Mijn stelling is, hoe groter die voorlichtingsafdelingen worden... hoe meer het een bureaucratie wordt. Hoe meer er onderling overlegd wordt en hoe minder er teruggebeld wordt... Nou, dan ik, ik krijg altijd als Ik dat er veel meer mensen zijn van de media die hem benaderen. Dus ik ze worden kreeg... gek van al die verzoeken ja, en telefoontjes. Dus ze moeten wel meer voorlichten hebben. Meneer dus u kunt er wel een lachertje van maken. Nee, nee, maar dat is gewoon nee, de feit. Hij kijkt er heel serieus, serieus bij, Wij kijk... worden gewoon veel vaker gebeld met, met allerhande uh, vragen enzovoort. En dan vraag ik. Dan gaat het er helemaal niet om of dat nou relevant is of actueel of wat dan ook. Wij bedienen iedereen die een vraag heeft. Uh, zo serieus uh, mogelijk. En dan krijg je dus een situatie. Hoe komen je, dan toch alle journalisten die ik spreek altijd met die klacht van... ik heb gebeld, ik zou teruggebeld worden... ik ben, ben niet teruggebeld... ze hielden geen rekening met mijn deadline... Iedereen heeft het daarover. Ja, Spekker, is, misschien is het tijd dat u dat eens een keer gaat aanpakken. Mag ik afsluiten met een opmerking van Francisco van Jolen? Ja, van wilt, de Precies, iemand die zegt van ja, ik ben rechtsdenkend... maar uh, dit, als ik het even uitreken, het is 246.000 euro per persoon. meer, dan, Bijna 247.000. En dat vind ik toch wel belachelijk overdreven idioot, en idioot. Dat zou dat boven de balken in de norm zijn. U weet dat dat helemaal niet op kan nee, gaan. Nee, als er 150 miljoen euro gemoeid is met de voorlichting... en dat wordt gedaan door ja, zes euro Ik heb developers. al gezegd, Francisco, ga nou eerst de feiten na... voordat je dit soort van conclusies trekt. Bedankt. Vraag Jan Sprenger, projectdirecteur overheidscommunicatie. En Max van Wezel, parlementair journalist. En Francisco van Jolen. Even die feiten nagaan, gaan, Francisco. Zometeen nog. Niet mannen, maar vrouwen maken geschiedenis. En muzikanten zoeken wegen tegen wegbezuinigen. Het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De directeur van Chemiepak in Moerdijk is gearresteerd samen met drie van zijn medewerkers. Met het bedrijf als in januari een grote brand die veel overlast veroorzaakte. En die directeur en die drie anderen worden ervan verdacht dat ze te veel gevaarlijke stoffen hadden opgeslagen en onvoldoende veiligheidsmaatregelen hadden getroffen. Er is een groot tekort aan politievrijwilligers, zeggen de organisatie van die vrijwilligers en de politiebond ACP. Er zijn er 1600 en dat zouden er 5000 moeten zijn. En door het tekort kan de politie minder alcohol en verkeerscontroles houden. Op de A2 is een doden gevallen toen een vrachtwagen achter op een legertruk met militairen reed. Er waren ook drie personenauto's bij het ongeluk betrokken. en Een onbekend aantal mensen raakten gewond. En in Nieuw-Zeeland zijn bergingswerkers voor het eerst de kolenmijn ingegaan... waar 29 mijnwerkers om het leven kwamen. Zeven maanden geleden was er op grote diepte een explosie... waardoor die mijnwerkers kwamen vast te zitten. En tot nu toe is het te gevaarlijk geweest om de lichamen te bergen in Nieuw-Zeeland. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANDB ah, Verkeersinformatie. Je hoorde het zojuist in de hoofdpunten. De A2 van Maastricht naar Eindhoven is voorlopig dicht tussen Nederweert en de Afrit Budel. na een ernstig ongeluk. Er staat file tussen Gratum en Nederweert. 4 kilometer. De weg blijft nog een groot deel van de dag afgesloten. Verkeer van Maastricht naar Eindhoven kan beter omrijden via Venlo. Vanaf knopend het Vonderen over de A73 en de A67. De A2 van Eindhoven naar Maastricht loopt het ook vast. tussen de Afrit Valkenswaard en de Afrit Budel. 4 kilometer. En daar is vanwege datzelfde ongeluk de linkerrijstrook dicht. Na 15 van Rotterdam naar Gorkum staat bij de Noordtunnel 2 kilometer. Er zit een gat in de weg en er zijn twee rijstroken dicht. Radio 1. De Gids.fm met Felix Meurders. Tot 12 uur nog muzikaal ondernemerschap. Muzikanten beheren een studio en een podium dat allemaal zonder subsidie... En vrouwen maken geschiedenis in het nieuwe digitale vrouwenlexicon. Ik uh, ga praten met, uh, met Els Kloek, neem ik aan. Oh, even kijken. Iets anders namelijk. Op de plein tegenover de Tweede Kamer is straks de aftrap van een bijzondere voetbalwedstrijd. Duel is een protest tegen de uitzetting van de Angolese asielzoeker Mauro. En deze jongen kwam op zijn negende in Nederland, is nu 18 en is door de langdurige verblijfsprocedures... volkomen geworteld in de Nederlandse samenleving. Kamerleden van de SP, PvdA, CDA en D66, GroenLinks en de ChristenUnie... trappen een balletje om te voorkomen dat die jongen worden uitgezet. Aan de telefoon het CDA-Kamerlid Raymond Knops. Meneer Knops, goedemorgen. U keert zich dus tegen het beleid van uw partijgenoot, minister Gert Leerts? Nou, dit is niet het uh, uitvloezen van het beleid. Dit is eigenlijk het uh, uitvloezen van het beleid van, uh, van uh, de afgelopen jaren. Niet van deze minister, omdat deze minister juist heeft betoogd... dat uh, procedures korter moeten en dit soort situaties... Dus in het nieuwe beleid niet meer kunnen voordoen. Maar dan kan hij dat toch terugdraaien? Nou ja, dat is ook wat we aan de minister vragen. Uh, om uh, zijn discretionaire bevoegdheid uh, in deze zaak te gebruiken. Omdat het, ja, wij vinden het toch onmenselijk is, iemand die zo lang... Zeg maar in Nederland is geweest, zich geworteld heeft... en op hele jonge leeftijd door zijn moeder op vliegtuig is gezet naar Europa... en zich hier geworteld heeft, om die nu nog... terwijl die 18 e zijn hele opleiding heeft afgerond... en echt een voorbeeld is van, van integratie, om die nu nog terug te sturen. En de enige die dat nu nog kan, is de minister... omdat de Raad van State een hoger beroep heeft geoordeeld... dat de procedures op zichzelf juist zijn gevolgd... en dat Mauro veilig uitgezet zou moeten worden. Voelt u meer persoonlijke titel of is de bredere steun van de CDA-fractie... voor de actie tegen de uitzetting van Mauro? Want u bent ook woordvoerder voor het asielbeleid, hè? Precies. Uh, dus ja, ik voetbal natuurlijk in mijn eentje met een aantal collega-Kamerleden, gelukkig. <laughs> uh, maar ik, uh, ik ben woordvoerder voor de immigratie en asiel van de CDA-fractie. Dus uh, als kamerlid doe je zelf iets op persoonlijke titel. Moeten Kamerleden niet op een andere manier tegen kabinetsbeleid strijden dan met een voetbalwedstrijdje? Ook al is het kabinetsbeleid van jaren geleden. Nou ja, dat doen we natuurlijk in de Kamer ook. We hebben ook uh, afgedwongen, uh, en deze minister is daar een hartgrondig voorstander van, dat procedures sneller gaan, beter, effectiever, waardoor mensen minder lang in onzekerheid zitten. En dit is dus echt een uitvloeisel van, uh, van oud beleid. Ja, dat we kan wel we oud beleid zijn maar er zijn natuurlijk nog veel meer schijnende gevallen. Hè? Ja, zeker. En dat is ook de reden dat ik uh, zeer terughoudend ben uh, om individuele situaties uh, te steunen. Het is ook geen kwestie van beleid dat de Kamer zich continu met individuele uh, gevallen bezig zou moeten houden. En nogmaals, er ligt een rechtelijke uitspraak en die hebben wij te respecteren. Maar, wij maar toch maakt u ze nu en dan uit, uitzonderingen. In ja, dat, ook wekt, dat wekt wellicht valse hoop, meneer Knops. Nee hoor. Uh, nou, kijk, ik ga er niet over of Maro wel of niet mag blijven. Dat ligt alleen uh, bij de minister. Die heeft die bevoegdheid. Ja, u kon toch een goed vragen. woordje doen bij Gert Liers. Zegt Gewoon even de kamer binnenlopen en zeggen Gert... Nee maar, werkt... nee, maar zo werkt het niet. De Kamer heeft, uh, heeft de zaak Mauro zeg maar, uh, onder de aandacht uh, gebracht bij deze minister. Dat is goed, uh, goed gebruik Er zijn ook maatschappelijke organisaties, de omgeving van Mauro die dat doet. Dat is ook prima dat ze zeg maar, pleiten voor, voor Mauro. En wij moeten van geval tot geval bekijken of wij uh, willen meewerken uh, en steun willen betuigen. En, en nogmaals, ik doe dat in slechts zeer uitzonderlijke situaties. Omdat je in een heel aantal gevallen ook zit met precedentwerking. En als je voor de ene iets doet, moet je ook voor die, uh, voor die andere iets doen. En in het geval van Mauro zijn wij van mening... Als... Verschillende fracties, dat deze situatie zo uniek is en feitelijk ook in de toekomst niet meer zal voorkomen. Juist omdat de minister het beleid uh, ingekort heeft, uh, laten we zeggen de procedures ingekort heeft. Ja, en hij heeft het al die procedures mee... ingekort, dat zegt u nou tot, uh, uh, tot drie keer toe. Maar zijn er zijn natuurlijk nog andere, allerlei andere mensen hier in Nederland die uh, onder die procedureregelingen vallen. Met andere woorden, die komen in dit soortzelfde situaties terecht. Nee, maar hij is uitgeprocedeerd en dat geldt van een heel aantal andere mensen niet. En nogmaals, ik zeg, we kijken elk individueel geval um, um, op zijn merites. En uh, ik ben niet van de, van de partij die bij elk individueel geval zegt, we moeten blijven. We hebben beleid gemaakt. Alleen wij vinden in dit geval dat er om humanitaire reden voor de minister een grond is... om gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid. En dat hebben we ook de minister gevraagd. En dat die voetbalwedstrijd die voor morgen georganiseerd is, zijn wij voor uitgenodigd. En we willen daar graag mee doen om onze steun uh, te betuigen. Maar wij gaan daar als Kamer op zich niet over. Het is nee. puur en alleen een zaak van de minister. herhaling van feiten. Maar u gaat straks voetballen. En dan roept Geert Leers... ik maak gebruik van mijn discretionaire bevoegdheid. Hij mag blijven. En dan maakt u goede Sierens-politici. We hebben gevoetbald en het is gelukt. Nou, dat weet ik niet. Dat is van de minister of hij dat wel of niet gaat doen. Nou, u weet toch goed werkt. Nee. Nee, maar uh, ik weet niet. U denkt dat u weet hoe het werkt wellicht, maar het is zo dat, uh, dat wij... Uh, Zullen we bellen dat, dat meneer Leers gebruik maakt van de discussionaire bevoegdheid in deze? Nou, ik sluit geen weddenschappen af, ook niet met u. En ik vind deze zaak, met alle respect, is te serieus om hier uh, in, in het kader van weddenschappen over te spreken. Het gaat erom dat de Kamer, net zoals dat ze in het geval haar heeft gedaan... heeft gezegd van, minister, kijkt u nog eens goed aan deze zaak... en alle procedures in juridische zin zijn goed doorlopen, die heb je ook te respecteren. Maar er zijn situaties dat een minister, en dat kan hij een aantal keer per jaar doen... Uh, gebruik maken van zijn discussie, ja. discussie en voeten. En wij hebben nu gezegd, van dit lijkt ons een... Deze mal. zaak is zo serieus dat u op een tijdje gaat voetballen. Uh, tegen het voetbalteam van Mauro en zijn vrienden. Maken de Kamerleden een kans? Nou, deze zaak is buitengewoon serieus. En als wij worden uitgenodigd als Kamerleden om hier mee te doen... dan doen we hier graag aan mee. Maken ze een kans? Maakt u een kans? Geen idee. Dat zullen we dadelijk zien. Wat speelt u? Uh, de aanval. Uh, welke aanval? Ja, op de goal natuurlijk. Welke kant op? Naar rechts. Meneer Knops, tweede Kamerlid van het CDA. Richting rechts, ja, dus duidelijk. Hartelijk dank en een prettige wedstrijd. Oké, okay, dank u wel. De Radio. Piet Heijn wordt bezongen in dit lied. Mannen uit de geschiedenis die kennen we genoeg, zoals Piet Heijn, Torbeke, Drees, Rembrandt. Hoe zit het met de vrouwen? Speelden ze zo'n geringe rol in de geschiedenis dat we hun namen niet <kwijnt> weten? Volgens historicus Els Kloek moest dat veranderen. Daarom bedacht ze het vrouwenlexicon. En Els Kloek zit hier. Goedemorgen, mevrouw Kloek. Ja, goedemorgen. Wie is bijvoorbeeld Elsje Christiaans? Elsie Christiaans is een meisje uit uh, Denemarken die in Amsterdam kon werken als dienstmeisje en daar uh, een conflict kreeg met haar huisbaasin en die de kop heeft ingeslagen en uh, de doodstraf heeft gekregen. En ze is bekend omdat uh, Rembrandt van Rijn een prachtige paar tekeningen van haar heeft gemaakt. En Ageta Wellhoek. Agatha Welhoek? Agatha Welhoek. Hoe gaat Ja, dat is een van mijn lievelingen. Uh, Agatha Welhoek is een Delftse burgemeestersdochter... die wilde trouwen met de dominee in de 17e eeuw. En dat mocht niet van haar uh, vader. En ze heeft zoiets van 15 jaar uh, gevechten gevoerd met haar ouders... om toch met die man te mogen trouwen. Is het leuk? Ja, uiteindelijk. Maar toen was de vader al wel dood. Uh, toen is ze toch getrouwd en toen heeft ze een aantal kinderen gekregen... en die. Die jongetjes die stierven ook achter elkaar... maar die kregen allemaal de naam van de dominee. Dat vind ik altijd zo illustratief. Dat is twee van de duizend vrouwen die uh, voorkomen... in het ja. digitale vrouwenlexicon, waarvan u te bedenken bent. Uh, de, de vrouwenlexicon, dat wil zeggen... naam van een vrouw met een verhaal erbij? Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Als we er een verhaal van konden maken, dan uh, kwam ze erin. We zijn begonnen met een grote groslijst te maken. van een stuk of 1500 namen. van vrouwen die ooit wel eens bekend zijn geweest. of een uh, prestatie hebben geleverd. En uh, toen zijn we gaan kijken. Uh, welke de moeite waard waren om ook te beschrijven. En hebben we uh, schrijfopdrachten aan auteurs uitgezet. of ook zelf geschreven. We hebben er vijf jaar aan gewerkt. Nu zetten ja. we, wie zijn het allemaal dan? <coughs> Anna de Haas is mijn vaste kracht altijd geweest. Dat was de 18e eeuw redacteur. Ik deed zelf de 16e en 17e eeuw. Dan had ik een assistent, Annemarie Mrijen. En dan had ik nog ja, wat uh, loslopend ja. volk. Waarom moest zo'n vrouwenlexicon <laughs> er volgens u komen dan? Ja, ik vond dat die inhaalslag nodig is. Uh, ik ben uh, in de jaren zeventig terechtgekomen als historica in de wereld van vrouwengeschiedenis. Ik heb heel veel onderzoek gedaan zelf naar uh, de rol van vrouwen in het verleden. En dat een beetje op een sociologische benadering. En op een gegeven moment dacht ik van god, als je die vrouwen nou echt een plaats in de geschiedenis wilt geven en in de geschiedenisboeken, dan hebben ze eigenlijk ook recht op individualiteit. Dus dan zou je dat biografisch moeten aanpakken. Nou, toen, nou, daarmee was eigenlijk het idee van het vrouwenlexicon geboren. En uh, ja, daar hebben we nu de afgelopen vijf jaar aan gewerkt. Dus je bent al zo'n veertig jaar bezig met vrouwengeschiedenis. Hoe anders zou die geschiedenis eruit hebben gezien... als die uh, was geschreven vanuit het perspectief van vrouwen... of beroemde vrouwen, of vrouwen die prestaties hebben geleverd? Nou, dan krijg je een soort achterkant van de geschiedenis te zien, volgens mij. Zo, zo zie ik het altijd. Ik heb zelf trouwens ooit geprobeerd... Ik, ik uh, ben een enorm ondernemend type. en soms... Uh, lukt niet alles, dat weten ondernemers ook. Ik ben ooit begonnen aan een uh, boek, uh, dat was de vaderlandse geschiedenis... maar dan wilde ik in plaats van oude mannen op de voorgrond te plaatsen... vrouwen op de voorgrond plaatsen. En uh, na een paar jaar uh, was ik nog pas in 1566... dus toen heb ik dat plan maar even in de ijskast gezet. Maar toen ben ik met dat vrouwenlexicon doorgegaan. En uh, als je naar vrouwen kijkt, dan krijg je, vind ik altijd... de geschiedenis meer te pakken. Zo? Ja, omdat het gewoon meer gaat over het dagelijks leven, microgeschiedenis. Uh, uh, ja, om een voorbeeld te geven, ik heb onderzoek gedaan ook naar Keno, de heldin van het Leidse, van het Haarlemse Beleg, sorry. En uh, daar is heel weinig over te vinden, want mannen zijn eigenlijk veel zichtbaarder. Die zitten veel meer in de formele uh, overlevering. Dus je moet creatiever zijn om die verhalen van vrouwen aan de praat te krijgen. Nou, toen ben ik nou al in allemaal dagverhalen van het beleg, want die zijn er een soort dagboeken gaan kijken. En dan krijg je, al, dan krijg je opeens een heel erg beeld van hoe het leven in zo'n belegerde stad eruit zag. Nou, dat kon ik heel goed gebruiken om toch dat leven van Keno ook te beschrijven. Er moet een beetje een uh, vrouw zijn geweest met haar op de toekomst. Of niet Kena? ja Kena was echt een vrouw met haar op de panden, Ja, ja. wat deed ze allemaal schoot ze terug ja dat volgens mij wel Vol, maar daar zijn de meningen over verdeeld maar volgens mij heeft ze wel uh, meegevochten. en in ieder geval uh, ze had een houthandel en een, uh, ze voer dus uh, dreef handel op Scandinavië en uiteindelijk is ze ook in het harnas gestorven want uh, ze is um, op weg naar Zweden uh, door zero, in handen van zeerovers gevallen en nooit teruggekeerd je bent u bezig met vrouwen uit de 20 e eeuw, want die ontbreken nog in het vrouwenlexicon? Hoeveel vrouwen uit de laatste eeuw heeft u uitgekozen? Want het lijkt mij geen makkelijke klus om dat te doen. Nee, eigenlijk, kijk, ik, uh, met dat vrouwenlexicon wilde ik er al door duizend beschrijven. Dat waren vrouwen die voor 1900 hadden geleefd. Eigenlijk had ik altijd het plan om een fase 2 nog eens duizend uit de 20ste eeuw uh, te gaan doen. Maar. Ja, dat is gewoon een enorme klus. Ik heb hier al vijf jaar aan gewerkt. En bovendien wil ik van mijn vrouwenlexicon een boek gaan maken. Duizenden en één vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis gaat het heten. En uh, daarom heb ik besloten dat ik er 250 uit de 20e eeuw... Uh, nu prioriteit ga geven. En die komen dan in dat boek. Noem eens wat namen. Uh, Henriette Boas, uh, bi uh, Karin Adelmunt, uh, Mata Hari. nog is vanochtend al eerder gevallen. Um, ja, Anouk, ze moeten wel gestorven zijn. Oh, ja. We, we doen alleen vrouwen die uh, niet meer leven. Want dan kan je de biografie uh, schrijven, vinden wij. Nou, het, uh, maar er in... kan wel ooit de vervolg op komen, want we gaan allemaal een keer dood. Als nou, de rol van de vrouwen in de samenleving de afgelopen jaren honderd uh, jaar dramatisch veranderd. Hè? En, ja. Dan zullen ze het er ook wel vaker in de normale geschiedenisboekjes zitten, uh, vinden ze. Nou, zijn, het is inderdaad een andere tak van sport, moet ik zeggen. Ik heb dus vijf jaar lang aan die uh, vroegmoderne vrouwen gewerkt. En oh. daarin moet je heel inventief zijn om ze te uh, vinden. Hè, omdat allerlei. Um, publieke uh, regio's, gewoon voor vrouwen gesloten, waar de universiteit, het uh, bestuur, uh, weet ik, noem maar op, de kerk. En dat is natuurlijk in de 20ste eeuw gigantisch veranderd. Dus uh, ja, inderdaad, moet je dan uh, andere criteria gaan aanleggen. Ja. Is het uh, dat vrouwen nou eenmaal minder invloed hebben gehad op de politieke geschiedenis, uh, dat ze daarom door de historici wat minder worden bekeken en uh, alleen maar gekeken wordt naar de resultaten van. De mensen die het toe doen? Ja, ja, ik denk dat het daar gewoon eigenlijk op neerkomt. Dat, uh, kijk, vrouwen, uh, verhalen over vrouwen vind je wel altijd... als het gaat om de beschrijving van het huiselijk leven... of uh, uh, uh, de, uh, het dagelijks leven. Dan komen vrouwen wel aan de orde. En uh, vrouwen hebben natuurlijk ook altijd veel informele macht gehad. Hè? Zowel economisch als bestuurlijk. En dat is gewoon veel minder zichtbaar. Dus het is ook eigenlijk moeilijker om uh, die sporen... die vrouwen hebben nagelaten te vinden. Dus het is misschien ook wel een tikkeltje gemakzucht geweest. Is het ook niet een beetje uit de tijd? Nee. Een boek of een lexicon met alleen maar vrouwen? Waarom ja. niet mannen en vrouwen? Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Ik ben altijd heel erg voor integratie. <laughs> en ik vond dat hier alleen een inhaalslag nodig was. Maar omdat ik dat verwijt wel vaker kreeg... ben ik ook nog een ander project gestart. Namelijk het eh, Biografisch Portaal. Uh, het Biografisch Portaal, dat is een site waarin allerlei van dit soort uh, lexica die ik maak voor vrouwen... bij elkaar worden gebracht. En dat moet uitgroeien tot het biografisch woordenboek van Nederland... maar dan op internet. en We bestaan nu ruim een jaar... en we hebben al meer dan 70.000 personen bij elkaar gebracht. In, uh, ja, Het is een maar hele mooie ook site. Ja, ja, het is, en dus mijn vrouwen zijn nu opgenomen in dat biografisch portaal. Dus uh, ze zijn Wat is het verschil met Wikileaks? Met Wikileaks, met ja. Wikipedia. Oh, Wikipedia, ja. <laughs> Ik zit nog zo bij Francisco van Jolen. Ja. Uh, Wikipedia. Uh, nou, eigenlijk uh, doen wij ook aan crowdsourcing... zoals uh, Wikipedia dat ook doet. En ik denk dat uh, het verschil is dat wij uh, het wel zwaar redigeren... en uh, proberen de wetenschappelijke kwaliteit uh, zo hoog mogelijk te houden. Waarmee ik niet uh, kritiek wil leveren op Wikipedia. Want Wikipedia heeft een enorm groot uh, zelfreinigend vermogen. Dus ik ben ook wel fan van Wikipedia. Crowdsourcing. Dus dat is iedereen uh, kan mee helpen, meedoen. En ja. ook uh, dat kan met uw biografisch portaal. Uh, ja, en met mijn vrouwenlexicon ook. Dus uh, mensen die uh, mee willen doen, die kunnen zich uh, bij mij melden. En wat is de website? www.biografischportaal.nl en uh, www.vrouwenlexicon.nl Dit is www.degids.fm. Hartelijk dank, Els Kloek. De Gids.fm de staatssecretaris van Cultuur, Halve Zijlstra, besloot gisteren om zijn bezuinigingsplannen op de subsidies voor kunst en cultuur ongewijzigd door te voeren. Dit betekent dat er 200 miljoen euro minder naar die sector gaat. Hij zou af te willen van de vanzelfsprekendheid van de overheidssubsidies. Jij ontdekte een bijzonder initiatief van een groep muzikanten. Uh, dat kan wel eens een antwoord zijn op al die plannen. Hè? Het zou zomaar kunnen. Het gaat om een gezamenlijk project van zo'n 40 professionele muzikanten. Uh, ze willen een podium en een studieruimte voor zichzelf. En dan volledig zonder subsidie. Het gebouw dat is er al. En de stichting die het gaat beheren ook. Het heet Splendor. En de voorzitter is Wilma de Visser. Bassist bij onder meer het Radio Philharmonisch Orkest. En ik sprak hem bij zijn toekomstige concertzaal in het centrum van Amsterdam. Ja, het staat hier midden. Nou, eigenlijk, het is zo prachtig weer. Het ligt er volkomen idyllisch mooi rustig bij. Met mooie bomen voor de deur aan het water. Midden in Amsterdam. Het is echt eigen locatie. En de binnenkant? We kunnen er nu niet in. Nee, nee we kunnen er nog niet in. We, we, we hebben de sleutel nog niet. Dat komt in het najaar, als we gaan verbouwen. Binnen is het, gek genoeg, volkomen geschikt voor het doel waar wij het voor gaan gebruiken. Dus we hebben een grote zaal, een kleine zaal. Een zoldertje waar hele intieme concerts kunnen plaatsvinden... Prachtige ruimte voor uh, foyer. Dat is hier zo, hier aan de voorkant, met mooie ramen, een mooie soort van ronde vorm. En, en dan onder hebben we nog een paar studio's en daar komt ook een werkplaats. Heb je er al gespeeld? Ja, ik heb er al gespeeld, ja. ja het gaat ook nog allemaal veranderen, omdat we moeten isoleren en dat soort grappen. Maar de sfeer is zo mooi binnen. En hebben jullie het in bezit? Nee, we gaan het huren van het We Moet hier heel veel gemeenschapsgeld in gaan zitten? Nee, wat, wat, uh, wat zeg maar het stadsdeel gaat betalen is de, de renovatie van het casco. En dat moet sowieso gebeuren, want het is heel erg vervallen. Het is echt, echt een halve eeuw niks aan gedaan. En dat is echt zonde, want het is een heel beeldbepalend uh, gebouw in, in de buurt hier zo. Uh, en wij gaan de functionele verbouwing, dus eigenlijk het hele muziekgedeelte, dat betalen wij. En de, de gemeente betaalt wat er toch al betaald moest worden. Of er nou fietsen maken, slagen slager of wat er nou ook in komt. Hoe ga je dat doen? Heel kortweg zijn we een groep van 50 muzici die hier gaan wonen, artistiek gaan wonen en werken. We gaan die concerten geven, we gaan die presentaties geven, workshops, masterclasses enzovoorts. En dat doen we gratis. We kunnen het gebouw gewoon altijd gratis gebruiken. Uh, wat vrij uniek is. Um, dat wordt mogelijk gemaakt door een groep van duizend donateurs die allemaal 100 euro per jaar betalen. En in ruil voordat zij dat doen voor ons geven wij twee keer per jaar een tegenprestatie aan hun. En dat is de vorm van een concert of een luisteravond of een, of een workshop of wat dan ook. En dan hebben we ook nog een groep uh, obligatiehouders. Dat zijn we zelf ook. De muzici hebben allemaal een obligatie gekocht van 1000 euro... En die heeft een looptijd van tien jaar. En ergens in die tien jaar, per obligatie... krijg je een muzikant aan huis die een concert voor jou gaat geven. Dus we betalen geen rente, maar we geven een concert. Je betaalt in Natura? Juist, we betalen in ja. Natura. Ja. Ja. Dus de muzikanten die hebben een repetitie en een concertruimte... die ze draaiende houden met donateurs. En die betalen ze dan weer in nature met een optreden. Ja, dat is een beetje de opzet van, van deze stichting. En dat leek mij nou eigenlijk precies het soort cultureel ondernemerschap... waar de staatssecretaris van Cultuur, halve Zelstra warm loopt. En dat legde ik ook eventjes aan Wilma de Visser voor. Ja, kijk, dit is van ver voor Halbe. Halber wist toen niet eens dat, uh, dat hij iets met cultuur zou gaan doen. Dat doet hij eigenlijk nog steeds niet. Uh, maar um, we, we hadden dit idee gewoon meer uit een soort van noodzaak van... er is weinig goede repetitieruimte, we spelen over de hele wereld... maar deze groep muzikanten zijn uh, allemaal topmuziek. Het Concertgebouw, het Plaatsensemble, uh, het, het nou echt noem maar op en ook. We hadden geen goede uh, repetitieruimte mm -hmm. en we, we moeten toch overal goed kunnen spelen... En dan moet je gewoon ook op niveau kunnen repeteren. Wat is zoiets vanuit? Nou, dat, dat, dat, dat kunnen we echt niet vragen aan de gemeenschap bij wijze van spreken. Dat moeten we zelf veroorzaken. Willen we ook. Want dan hebben we ook geen programmeurs, geen directeuren, helemaal niks. Dan zijn we zelf de baas. En dan, en dan kunnen we helemaal onze eigen gang gaan. Dat is eigenlijk de droom. Ja. En toevallig past dat ongeveer in het straatje van het... Uh, uh, kunstbeleid, als je het zo mag noemen. En, uh, het is ons eigen idee en het heeft eigenlijk niks met politiek te maken of wat dan ook. We willen gewoon een mooie plek waar we goed muziek kunnen maken. Uh, en toen ik je belde, toen stond je op het Malifeld. Ja, inderdaad. Ja, want ik ben het er wel niet mee eens hoe ze dat aanpakken, die mensen. Kijk, dat je wil bezuinigen, maar doe het op een leuke, constructieve manier. Dat je eigenlijk de kunstenaars meeneemt en probeert. Hè, dat je zegt van nou, we vinden het echt heel bijzonder, maar. Het moet toch even iets anders georganiseerd worden. Er is wel heel veel misschien over het Misschien is niet alles even waardevol of wat dan ook. Maar nu wordt er gewoon in één keer een hele, uh, een hele grote bezuinigingsoperatie uitgevoerd. Waarbij je zegt van ja, dat, dat zet helemaal niet aan tot cultureel ondernemerschap. Heb je nou veel belangstelling uh, gekregen voor jullie initiatief? Ja, heel veel belangstelling. We, we hebben ook, er zijn echt een paar letterlijke mecenassen die vonden het idee zo sympathiek. Dat ze aanzienlijke geldbedragen hebben gedoneerd. En we hebben ook in de vorm van natura ook, kijk, zo'n obligatielening kunnen wij niet zomaar uitgeven. Daar heb je een advocaat bij nodig en een notaris. En die hebben dat allemaal gratis voor ons gedaan ook. En dat hebben ze gedaan omdat ze ons, de muzici... gewoon een ongelooflijk warm hart toedragen. Dat ze zoiets hebben: van het is hartstikke belangrijk dat jullie op, op jullie goede niveau voor ons kunnen blijven spelen. We hebben allemaal wat aan. Wilma de Visser van Studio en Podium Splendor. Leiden ze nou ook jeugdige talenten op? Nou, het is eigenlijk een besloten club van die, van die 40 muzikanten. Die uh, kopen zichzelf in, in die stichting. Daar komt het eigenlijk een klein beetje op neer. En dan kunnen ze daar gebruik maken van de faciliteiten. Dus is niet de bedoeling uh, dat het een soort muziekschool wordt, een voetbalschool, zou ik maar zeggen. Nee, welke wel ik me zou kunnen voorstellen dat ze die studieruimte ook gebruiken om les te geven. Maar dat heb ik hem niet gevraagd. Nee. Uh, wanneer gaat het open? Nou, de bedoeling is op 1 januari uh, uh, 2013, zei Wilma de Visser. Maar hij voegde er ook meteen aan toe dat er niet zo onbestemd... Is als een bouwproject in Amsterdam. Botty Helemaal, hartelijk dank. En zijn er nog bezienswaardigheden op TV vandaag? Nou, bijvoorbeeld de mooiste filmpjes die Vroeger Vogels het afgelopen seizoen uitzond. om vijf voor half acht op Nederland 2. In Spraakmakende Zaken schrijft staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten Hielner aan. En daar wordt zij in deze weken van verhitte discussies over de gezondheidszorg... vast flink aan de tand gevoeld over het bijna verdwijnen van het persoonsgebonden budget... en de bezuinigingen op de AWBZ in zijn algemeenheid. Om vijf voor half tien op Nederland 2. En Louis Theroux laat zich opsluiten in een van de meest beruchte gevangenissen... van Californië, San Quentin. Charles Manson was de bekendste gevangene die daar ooit zat. En Theroux gaat twee weken achter de tralies en op zoek naar mensen achter de misdadigers. Ik weet even niet welk net, maar dat zoeken we nog uit. Lunch. De Cash heeft dat toch ook een liedje op? Ja, ja, zeker wel. Een heel, heel populair liedje. wat gaan we doen naar lunch. Uh, de schrijver Frans Tomees is boos op de NGV. Hoe kan dat nou? Zou je denken. Nou, dat heeft alles te maken met een uh, reportage in het programma Altijd Wat. Hij vindt dat de NGV daar censuur heeft gepleegd. We gaan zometeen van hem horen hoe dat precies zit. En ook het weerwoord natuurlijk van de verslaggever die erbij betrokken is. Um, en verder is er Stand.nl uh, om half twee. De stelling dan. Er moet meer Nederlandstalige muziek worden gedraaid op Radio 2. En wie komt er over? Kees Toering? Nee, die is vanmorgen al, geloof ik bij de, bij de collega's van de NOS geweest. Hans Schiffers, die uh, nog steeds presenteert op die zender. Er moet 2. meer Nederlandstalige muziek worden gedraaid ja. op radio 1... Oh nee, dat is een andere stelling. Zometeen één lunch, dus na 12 uur op deze zender. Surf naar de gids.fm. Ik zou zeggen tot morgen allemaal. Aan het einde van elke Radio 1 toerdag. en NOS langs de lijn met de avondetappe. De finish was zo zwaar de laatste 5 kilometer, liep zoveel op. Met een terugblik op de koers van de dag. Het ketting loopt eraf, hopig. Ik. ik wil een nieuwe fiets, ik wil een nieuwe fiets, roept die. Het wel en mee van de Nederlandse renners. Die klim was gewoon uh, redelijk pittig. En de analyse van wielrenner Henk Lubberding. Ten eerste heb ik gigantisch genoorden van de finale. Aan het einde van elke toerdag.